Mark Jampersen met het NOS Journaal. Het Britse parlement heeft niet ingestemd met het tijdpad dat premier Johnson heeft voorgesteld voor de Brexit. Johnson zegt dat hij zijn best blijft doen om de Brexit alsnog voor 31 oktober rond te krijgen. Maar hij wil eerst afwachten wat de Europese Unie doet. Die kan beslissen dat het Verenigd Koninkrijk meer tijd krijgt om tot een brexit met afspraken te komen. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de EU-landen al geadviseerd om de Britten het uitstel te geven dat ze willen. Dat zou zijn tot 31 januari. Turkije en Rusland gaan samen patrouilles uitvoeren in het noordoosten van Syrië. In een zone die tot 10 kilometer Syrië ingaat. Dat hebben de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin afgesproken tijdens hun ontmoeting in Sochi. Rusland zei een week geleden al dat Russische troepen patrouilleren... tussen het Turkse leger en pro-Turkse strijders aan de ene kant... en Syrische militairen aan de andere kant om confrontaties te voorkomen. Er is mogelijk een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer. Een Amerikaans farmaceutisch bedrijf wil er goedkeuring voor aanvragen. Eerst in de VS en later ook in Europa. Er bestaan tot nu toe vier middelen die Alzheimer kunnen vertragen. De ziekte is niet te genezen. Dit middel zou het eerste nieuwe Alzheimer-medicijn zijn in 15 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft kritiek gekregen na een tweet... waarin hij de afzettingsprocedure tegen hem vergelijkt met lynching. Die term is in de VS beladen omdat hij verwijst naar het ophangen van Afro-Amerikanen... vanaf het eind van de 19e eeuw door menigtes witte burgers. Vooraanstaande zwarte congresleden noemen het ongepast... dat Trump zichzelf met die zwarte vergelijkt. Het weer, vannacht bijna overal droog en minimaal rond 6 graden. In het binnenland kan mist ontstaan en die kan morgen hardnekkig zijn. Later op de dag kan er ook wat zon bij komen. Het wordt uiteindelijk een graad of 16. In het Zuidoosten kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag!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 Terug bij Pearson Radio Show 1356 hier op Sievum Zonvoort. Nog een uurtje iets muziek op je eigen lokale radio. En, ja, we gaan geen uh, werkjes draaien van Heden ten dagen... maar we draaien uh, eigenlijk we gaan het verleden in. Ja, uh, en niet zo'n klein beetje ook. Uh, dik 20 jaar geleden werd deze muziek allemaal gemaakt. Uh, bijvoorbeeld uh, muziek die je op de achtergrond hoort, die komt van de CD. Tempest van David Pickfans. En um, daar gaan we niet deze track van draaien. Deze track. Maar een andere track. Dat, uh, Hans Visser Friends met classical Veel Nederlanders. Elena Scarnasi. Many Worlds. One Tribe. Komt langs. En um, Elena Scarnasi heeft destijds... Uh, was onderdeel van professor Trends en de energizers En de beroemde CD Shamans Bretons Trans Dance Music. Het buitengewoon uh, lekkere muziek is dat. Meeslepend. Andere Nederlanders. Max Volman met Global Dream. Chris Hinsen. Uh, kortom, uh, de Nederlanders zitten er uh, vandaag goed bij. Veel luchtplezier. Radio.inval voor dit programma om er nog eens na te luisteren en de playlists. feet from no the ground. Yeah.